Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie op Cyprus heeft een man opgepakt... in verband met de hevige bosbranden die momenteel woeden op het eiland. Op het moment dat de brand uitbrak... zou de man van 67 afval aan het verbranden zijn geweest. De brand woedt in een gebied met veel dichte begroeiing. Enkele dorpen zijn geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden... maar er zijn wel meldingen van schade aan tientallen huizen... Op het eiland heerste deze week een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. In Brazilië zijn tienduizenden mensen de straat opge opgegaan om te protesteren tegen president Bolsonaro. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt zijn betrokkenheid bij mogelijke corruptie bij de bestelling van 20 miljoen doses van een Indiaas coronavaccin. Er werd een snelle deal gesloten met een tussenpersoon van de producent van dat vaccin. Terwijl er ook een aanbieding was van Pfizer voor vaccins tegen een lagere prijs. Bolsonaro zelf ontkent betrokkenheid bij de mogelijke corruptie. De zoektocht naar slachtoffers tussen het puin van het ingestorte appartementencomplex in Florida is tijdelijk stilgelegd omdat het deel van het gebouw dat nog overeind staat gesloopt moet worden. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk, maar er is haast bij omdat er een tropische stormopkomst is. De autoriteiten willen niet het risico lopen dat door die storm ook het overgebleven deel omvalt, terwijl reddingswerkers bezig zijn. Het dodental van de flatramp is opgelopen naar 24. In het vaccinatiecentrum in het Martini Plaza in Groningen zijn 20 mensen gevaccineerd met AstraZeneca in plaats van met Moderna, waarvoor ze een uitnodiging hadden gekregen. De GGD heeft de betrokkenen op de hoogte gebracht. Het coronavaccin van AstraZeneca geeft in zeer zeldzame gevallen een ernstige bijwerking. Het weer, de dag begint op de meeste plekken droog... maar in het zuiden komen er al snel een paar buien opzetten, mogelijk met onweer. In de middag meer buien bij 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Hier. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is de FM Zandvoort. Baby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 I haven't seen the coast for so long They got them here, but they're not the same I never know Know if I left too soon and too young The people there who taught me so much Did they get old? Would they know this face? Oh, so it would have been selfless if I stayed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 Vorrei che tu fossi un'emergenza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 To Hold you down, turn the ship around To ride that wave night and day Say so you're ready for it now You've been messing with the wrong crowd Wait to make FM, Zandvoort, Zandvoort. Up rise up, will be the game Rise up, rise up, rise up, rise up for my mind and my brain As I try to fly so high.